Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De grote Tesla-fabriek in Duitsland kan volgende week weer draaien. De fabriek ligt sinds dinsdag stil door een stroomstoring naar brandstichting. Een extreemlinkse groepering zegt de brand aangestoken te hebben... omdat Tesla niets om de aarde of om werknemers zou geven. De Duitse justitie onderzoekt beschuldigingen van terrorisme of sabotage. Het stilleggen van de fabriek heeft Tesla naar eigen zeggen enkele honderden miljoenen euro's gekost... Nederland is niet betrokken bij de dodelijke voedseldropping in Gaza. Volgens het ministerie van Defensie voerde Nederland gisteren wel een dropping uit... maar zijn er geen aanwijzingen dat daarbij doden of gewonden zijn gevallen. Woensdag kwamen bij een dropping vijf mensen om het leven. Ze werden ten westen van Gaza stad geraakt door een lading voedselpakketten. Volgens Al Jazeera opende de parachute van het pakket niet. Het is onduidelijk welk land bij de dropping betrokken was... De voormalig president van Honduras is in de Verenigde Staten veroordeeld voor drugsmokkel. Juan Orlando Hernandez zette in zijn tijd als president de politie en het leger in... om tonnen cocaïne naar de VS te vervoeren. Hernandez was president tussen 2014 en 2022. Na zijn aftreden werd hij uitgeleverd aan de VS. De oud-president heeft altijd ontkend. Zijn straf hoort hij op een later moment. Hij kan levenslang krijgen. Schaatsster Femke Kok heeft bij de WK Sprint een zilveren medaille veroverd. De Japanse Miho Takagi ging er in inzel vandoor met het goud. Jutta Leerdam, die twee jaar geleden nog wereldkampioen was, haalde afgelopen avond brons. Bij de mannen pakte Yang Ning als eerste Chinese schaatster de wereldtitel. Yenning de Bo eindigde als tweede. Het weer vannacht trekt de bewolking vanuit het zuiden over het land. De temperatuur daalt naar 5 graden in Zeeland tot min 1 in het noordoosten.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 Baby, Cause inside, I die without you It's inside, I die without you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 Okay you